...temperatuur vanaf dinsdag opnieuw, mooi na zomerweer. Dit is Wijnandsbaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knooppunt Diemen en Muiden 3 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Evingen en Nieuwegein 5 door werkzaamheden. A20 Gouda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort Zomerheers. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu zondag in Kennemerland. Zandvoort. FM Zandvoort Zandvoort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 Blijken vaak besmet te zijn met bacteriën. Regelmatig gaat het daarbij om kolonies van gevaarlijke bacillen zoals de MRSA bacterie. Nou ja, de oorzaak is wel redelijk bekend. Hoor. De gordijnen worden zowel door patiënten als door het personeel frequent aangeraakt, vandaar dat ze makkelijk besmet kunnen raken. Uh, uh... Het is, is raar, zit je in het ziekenhuis, moet er alles een beetje hygiënisch zijn. En maar daarom is dit en... ook onderzocht. Ja. Dus ik denk dat ze nu wel actie gaan ondernemen, Nee, toch? maar ja, hoort, ik, hoor, dus ik hoor het wel vaak dat er weer wat is. Of dat er bacteriën op een operatiezaal zitten, of er ja, een ja. vlieg in een operatiesaal zit, of muis. Of zo. Je ja, van, ja, dat kan echt niet, nee. Steeds meer Duitse mannen laten hun, pen, uh, laten hun penis door middel van een operatie vergroten. Dat blijkt het onderzoek onder de 1100 patiënten bij plaschirurgen in Duitsland. De vergroting is volgens Sven von Salderen, voorzitter van de Duitse Vereniging van Plastchirurgen, nu de zevende meest populaire operatie bij de Duitse mannen. Ze zullen het wel nodig hebben, die mannen? Zullen jij het doen? Duitsers. Nee, tuurlijk niet. Ik heb, <lacht> ik heb het ook niet nodig. Ik zou eerder verkleiding doen. <lacht> <lacht> Dat is wel man toch? Nee, zullen. Ja, het is wel apart, want in Nederland is het niet zo. Maar misschien heeft het wel met het volk te maken. Het zou best kunnen natuurlijk.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 Bet de is er mij gestopt. Oké, okay. het uh, is wel een goede jongs. keus denk ik. Ja. Ja, hij heeft wel humor en hij is een beetje los, zo'n Brabant. Een ik vind hem als ik hem, uh, toen ik wel, uh, toen, ik, uh, toen ik voor het eerst in mijn leven zag, zeg maar. Uh, echt op een, op een concert zag, voor mij is het echt zo'n zo, zo, zo, zo droge, saa, zo saaie vent. Maar ja, uh, toen ik hem steeds meer ging, uh, ging zien, ook met, met tv en met, ja, met, uh, met de spelletjes en met de radio en dan was het gewoon, ja, dan hoor je of je ding dat het echt tof uh, een of andere grappigmaker is op Brabant. Ik zeg altijd dat Brabantjes gezellig zijn, dus. Hè. Nee, nee, Nou ja, ik kan nee, het niet Ze hebben hem niet nee. voor niets gekozen, toch? Nee, inderdaad. Ik heb hem niet gezien. En uh, nog meer nieuws over het uh, volgende.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 Even kijken, ik heb wel meegekregen dat, dat uh, uh, iemand weg is. bij de jury. Ja, dat Marco Pesato niet zit of zo, toch? Even kijken, dit zomer Is a man's world. Al die stoelen meteen echt tegelijk, hè? Oh. Vind goed? Ja. Zo. Maar hoe zit het nou, Ruud? Dus is uh, iemand weg uit de jury. En Marco Borsato is daar nu toch aan zitten, zo? Ja, klopt. Marco Borsato heeft. Jeroen van de Boom was weg. Ah, oké. Okay. En uh, Marco Borsato heeft hem vervangen. En ik vind dit niet heel erg leuk, doet. En nog eentje, dat was uh, Guy. Guy, dat was een uh, Engelsman. En die deed ook mee. En die was ook enorm goed. Even kijken, een stukje doorspoelen.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 Wel eens geweest, Madame de So. Ja. ja, ja, ja, Wel leuk, hè? Ik ben toen op de foto geweest met uh, de, broeders, <laughs> de boer. Ja, ja, ja, die, slaat, die staat er ook. En met Ali B staat er ook. Nog, Ali B, Michael, Edwin Evers is oh. er ook, Gordon. Wat ik ook zo mooi vind trouwens, toen, toen, toen ik dat liep. Ja. Je hebt zo'n heel groot rond bed. Met Robbie Williams erop. Echt allemaal vrouwen erbij. En die gaan allemaal, die allemaal op ja, ja, de foto. Ja, gaan allemaal bed liggen naast hem. En, en hem armen om hem heen. En, nou, ik...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 The Zomerplaatje Jocelyn Brown En Always There Plaat uit 1991 En was een grote top 3 het, In die zomer van 1991 Eén eind slag in de eredivisie Wedstrijd is om half 1 begonnen AZ Feyenoord Eindstad is, uh, is daar geworden 2-1 voor AZ Ja en we hebben om half 3 Dus het is over 4 minuutjes Gaat de 2 wedstrijden beginnen De Graafschap tegen SC Groningen en RKC Waalwijk tegen NEC. En dan hebben we om half vijf nog een wedstrijd Excelsior tegen Vitesse. <tieding> Fire up, up off the ground Enough for them fake, them are no the king or clown. Only thinking about themselves alone Listen, me Mickey, no baby, tell me how all me sound I know with them little boy, they will lose a brown Me alone, I'll make you start for moan and groan Come here, and girl, look strong like a stone Girl, They set you free Some boy just want her you That's why me Walletting, girl, I'm not petting And if you make you sweating Ties them, I'm checking Legs them, I'm setting Build for hearts Sean Paul samen met Alexa Jordan Got to love you Zo meteen Jack de Blauw Hij is uh, bij het voetbal Bij Bloemendaal Je hoort het zo meteen Naar de Google Dolls En Iris G -G And I give up forever To touch you Cause I know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 1 minuut oud is en waar die wedstrijd dus uh, net uh, begonnen is. Bloemendaal wat in dezelfde combinatie stelt als vorige week met tien verstanden dat alleen Paul Joan er niet aanwezig is. Hij is een weekend weg en dat betekent dat uh, Auken de Hager nu in de spit staat en dat de rest van het team uh, ongewijzigd is. En uh, Nieuw-West probeert meteen druk te zetten op het doel van, uh, van, van Bloemendaal. En Bloemendaal zal dus uh, daar bij de les moeten zijn. Het zal een beetje lastig worden met de namen van uh, Nieuw-West, uh, want uh, ja, dat is allemaal uh, uh, Marokanisch-Turks en dat uh, zelf wel proberen maar neem me niet kwalijk van als gewoon nummers gaan noemen dan, want dat is niet te doen. Op dit moment uh, Bloemenaan de bal via Tim Jan. Tim Jan probeert aan het veld te bereiken. Die kan er niet bij komen. De bal wordt teruggeplaatst op, op de keeper van uh, Nu-West. En dat betekent dat Nu-West, de bal bezit aan de linkerwand van het veld. Het is van uh, Sebastian Thomas die het goed tussenkomt. En niet afschermt. En die de bal rustig over de dus aan het heen ga je. Dat betekent hier gewoon voor Bloemenaal aan de kant van het, van het veld. Dat het is uh, Tim Jan. Die de bal is het voet maakt Maar mooie schijnbeweging, mooie schijnweging. Katen de tikken uh, zijn voeten. En de schaitschap zit er bovenop. En dat is dan uh, de nummer uh, maar met dan gaat die dus die overtreding maakt en dat betekent dat Gijs die die bal die bal kan, kan gaan nemen en Gijs haalt een, een bril van het veld af. Van een van de reservespelers, dat mag natuurlijk niet. En uh, dit is uh, Gijs die meteen weer uh, doorspeelt naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Dan Gijs en Poelgeest. heeft aan de rechterkant hetzelfde. we dan richting Auker die Aken. Nee, het is daar Tim Jong. Tim Jong met een neer voor Auken. Auker een schitterende schuimweging. Kan hem net niet over de andere spelers heen rijken. En dat betekent dat dus uh, uh, nu west eruit komt, maar het is Hofker die de bal op Hofker. En één keer aan de streep aan de rechterkant naar Wouterstel. Kan Wouterstel erbij komen. Auterenstel kan erbij. Al Harris was gebied in. Legt de dan goed terug, eigenlijk had we ietsje weer terug moeten leggen. Want daar in het centrum kwam Auker aanlopen. En als hij hem een paar meter teruggelegd had, dan had hij ook zo die bal kunnen oppakken en kunnen gaan vuren. Komt hij veruit, die trap van nu West. Het is zoals je Thomas die hem Peter dan ga je Jean Poelgeest. Ga je Jean Poelgeest. Je. Plaats hem dan terug naar Daankerkman. Naar Daankerkman. Plaats hem één keer terug, één keer naar voren toe, naar richting Oost. Oost kan er niet bij komen. Dan ik nu West eruit gekomen. En dan is het daar uh, Joost uh, Hofke, die een overtreding maakte op, uh, de, op een aanvaller van uh, van nu Westen is een de scheidsrechter niet weer de toeloop van uh, rustig aan. Maar Joost laat even zien van uh, ho, ik ben er ook. En uh, de scheidsrechter uh, de ervan klaar. En dat betekent dat die vrije trafstel genomen is aan de rechterkant. Maar die bal die gaat uit. En dat is het ingooien aan de kant voor uh, Bloemenaal. Bloemenaal pakt de bal op. Gaat kijken wie het doen kan. Plaatsen we dan even terug. Rustig. Bergman. Bergman kan een spelen, Doet het dan ook rustig op, uh, op Gijsjan. En er wordt meteen een overtreding gemaakt op Ralph Bergman. En die blijft uh, liggen. En dat betekent dat uh, Willem van der Meij meteen het veld uh, in moeten. En dat is het seintje om even terug te gaan. Met een kleine vijf minuten gespeeld. Hier met de stand natuurlijk 0 tegen 0.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 I'm so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 Nou, luister even naar het geluid. Komt hij aan? Gaat het nu aanzetten? Het is heel zachtjes. Ja, ja dit is hem. Earth, Wind en Fire, live van de LP. Dit is Shining Star bij ZFM. Star for you to see What your life can truly be Ladies and gentlemen This is Captain Tobias Wilcock Welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 Bridgetown, Barbados We will be flying at an height of 32,000 And at an airspeed of approximately 600 Land on a float Refreshment will be served And out of the takeoff Can be fast in your safety belt And refrain from smoking Until the aircraft is airborne En als je niet gelooft dat het een, uh, een plaat is. Ik kan het bewijzen. Dat is dus een bewijs voor een echte plaat. Earthwind Wind, Fire, en Shining Star. Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan even kijken naar het regionieuws, Want uh, donderdagmiddag even voor vier...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 Ik